Volgens de politie is niemand gewond geraakt. PVV-leider Wilders is kwaad over een schilderij... dat Rockband Normaal tijdens een theatertour wil gebruiken. Hij staat samen met Adolf Hitler en Anders Breivik... op een doek van zanger Benny Jolink. Op de achtergrond zijn graven en een haken kruis te zien.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 Verschillende wetenschappers zeggen dat de bewering van Van der Staaij onzin is. Van der Staaij zei tegenover de NOS dat het helemaal niet zijn bedoeling was om de problemen van slachtoffers van verkrachting te bagatelliseren. Op het US Open tennis in New York is ook Aranska Rus in de eerste ronde uitgeschakeld. Ze verloor met 6-1 en 6-3 van Galina Voskoboyeva uit Kazachstan. Rus is na Michaela Krajitschek en Robin Haase de derde Nederlander die al uit het toernooi ligt in New York. Later komen Igor Zijsling en Kiki Bertens nog in actie in de eerste ronde. Het weer vanavond en vannacht vrijwel onbewolkt, wel hier en daar wat mist. Morgen een zomerse dag, het wordt 22 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Donderdag buien en minder warm. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Tussen de afrit Rotterdam-Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. Drie kilometer door een ongeluk. De rechterreis ook is dicht. Op de A50 Arnhem-Oss. Voor het knooppunt Ewijk twee kilometer. En dat staat stil op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Best over 10 kilometer. De weg is nog steeds dicht door een ongeluk. Verkeer vanuit Breda naar Eindhoven kan bij Tilburg het beste omrijden via Den Bosch. Over de A65 en de A2.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 Dames en heren, goedenavond. Onze gast maakte in de jaren negentig deel uit... van de romantische rock roll schilders van After Nature. Maar tegenwoordig werkt hij alleen... en beoefent hij de weerbarstige beeldhouwkunst. En vanaf morgen is zijn werk te zien in de Duinen bij Noordwijk... tijdens het evenement Kunst in Duin... waar schilders, houtsnijders en performers ter plekke hun kunst scheppen. Hier is Juriaan van Al. Uw presentator is Petra Possel. Worden word wel eens gek van Juriaan dat wij het altijd maar weer over die after nature hebben. Uh, nou, enerzijds wel. En anderzijds uh, is het toch ook een uh, onderdeel van mijn leven. En uh, was het toch ook wel een hele interessante en enerverende tijd. Paar jouw jongensjaren bijna. Hè? Ja, het waren echt uh, de wilde jongensjaren. Uh, ja, de jongensdromen die uit moesten komen. En dat soort gedoe. Dus ik uh, bewaarde wel uh, goede herinneringen aan. En ik vind het ook niet vervelend om daaraan herinnerd te worden. Oké, okay. nee. dan, dan is het niet een woord wat we niet mogen gebruiken deze uitzending. Nee. Uh, het staat ook een beetje voor mens durft te leven. Dat, dat was eigenlijk de schoen, de levenskracht... die eigenlijk uit die After Nature-beweging... dat waren schilders die... die uh, schilderde naar de natuur, schilderde naar de realiteit. Niks geen postmodernisme of andere moderne fratsen. En, en dat heb je eigenlijk afgesloten door daarna het vaderschap te aanvaarden. Ja, dus een in, mooie vervolg kan toch bijna Ja, Ja, nee, in zekere zin kun je dat zeggen. Want uh, toen wij uh, onze eerste echte grote tentoonstelling in New York deden... toen uh, was mijn vrouw drie maanden zwanger. En... Uh, is ze ook nog meegekomen naar New York... en heb ik daar nog wat schilderijen van haar gemaakt... met een <coughs> beginnend buikje. En, uh, en inderdaad, uh, toen eenmaal onze eerste zoon was geboren... toen uh, kwam het leven toch wel in een iets wat ander vaarwater. Ja, ja. kan je wel zeggen. Ja. Maar uh, wat je net zei over After Nature... het was inderdaad zo dat... Uh, ja, op de academie uh, was iedereen natuurlijk enorm bezig met conceptuele kunst. En uh, abstract schilderen en, uh, en, en, en modelschilderen bijvoorbeeld. Dat was echt not done, dat deed je gewoon niet. Krijg je ook geen les in, begreep ik? Nou, ik heb daar nog wel een les in gehad, maar je moest er wel moeite voor doen. Maar er werd enorm op, uh, op neergekeken. En ik merkte op een gegeven moment dat ik in mijn uh, werk... Ik maakte toen hele grote muurschilderingen van een vrij... Uh, ja, het trok wel sculpturale, abstracte vormen... maar ik was er op een gegeven moment klaar mee... En ik dacht van, ja, wat moet ik nou in godsnaam gaan doen? Eh, ik bedoel, alles is al gedaan. Eh, vernieuwing op vernieuwing wordt er gestapeld. En toen dacht ik van, nou weet je wat, ik, eh, ik ga gewoon weer helemaal terug naar het begin. Gewoon kijken, ik ga weer het wiel opnieuw uitproberen te vinden en kijken waar ik dan uitkom. En toen dacht ik van, nou laat ik gewoon beginnen met de schilder wat ik voor me zie. En het was in mijn geval een, een thermosfles die voor me op tafel stond. En daar had ik een schilderijtje van gemaakt. En vervolgens maakte ik een, een zelf portretje en... Uh ja, best wel knullig ook aan de ene kant. Uh, en, uh, en mijn vrienden en collega's die reageerden daar een beetje honend op. van Wat ben jij nou aan het doen? Maar toen bleek dat uh, Peter Klashorst uh, en Bart Domburg. die uh, hadden precies dezelfde ontwikkeling doorgemaakt. Die hadden, waren datzelfde proces doorgegaan. En toen, uh, ja, toen uh, besloten we om gewoon maar een, uh, ja, om samen te gaan werken. en van elkaar te leren. en in het atelier naar model te schilderen en zo. Um, toen hebben we op een gegeven moment uh, de eerste tentoonstelling... die vond plaats in drie verschillende galeries in Amsterdam. En uh, aan de reacties in de, in de pers... Uh, ja kon, merkte ik meteen van, oh ja, we hebben hier echt een spijker op de kop. Want die waren zo, uh, ja, woedend. En, uh, en ze vonden het een schande. En van, uh, Larikoek in leutersaus. Zo heette dat, hè? Dat is de ja, enige dat, stuk, dat is enige stukje. Larikoek in ja, leutersaus. Ja, en, Mooie titel. En ik dacht van echt, yes, blijkbaar hebben we een open zenuw geraakt. En, en dat, is, ja, dat is iets positiefs. Er, er gebeurt er wat. Er is reuring, er is discussie. En, en nou ja, goed, in Nederland uh, is het uh, al redelijk goed begrepen... maar toch wel gemarginaliseerd. Maar het leuke was dat in Amerika begrepen ze de gimmick meteen. Daar voelden ze meteen aan dat het iets was. Hè? Uh, zeven van die uh, jonge... Nederlandse schilders die naakt op klompen daar in de gap. Want galerie. de Broeders donker die deed je en ook de, nog mee. Precies, en, dat uh, waren de, de Gebroeders Donker uit Leiden en, uh, en Ernst Vos maakte er ook deel van uit. Dus uh, ja, dat waren avontuurlijke tijden. Ja, we komen straks ongetwijfeld nog bij die, oh, op die avonturen te spreken. Ja. Alhoewel het nu ook helemaal niet saai is. Want je bent nu nee. weer met een waanzinnig project bezig. Die een, een beeld wat uh, onder andere bij de huldiging van astronaut uh, André Kuipers in, in Noordwijk aanstaande donderdag ja. een grote rol speelt. Een beeld waar je ook in kunt als, als toeschouwer, als. Als mens, dus dat is, dat is een heel leuk project, daar gaan we het over hebben. Ik vertel even tegen de luisteraars dat dit kunststof is. Dat wist u natuurlijk al dinsdag <laughs> 9, 28 augustus. Maar vooral dat u ons kunt bereiken voor vragen, voor opmerkingen... aan Juriaan van Hal, schilder, maar ook beeldhouwer. Radiokunstof.nl. Daar moet u naartoe gaan, kunt u in het gastenboek reageren. U kunt ook via Twitter reageren, twitter.com, hashtag radiokunststof. En voordat wij nou gaan praten over het werk van Jurjaan van Hal... Uh, gaan we even naar een ander werk. Want dat, dat werk dat komt nu net in het nieuws... en wij krijgen eigenlijk zo vers van de pers ook een printje in handen. Dat is namelijk een werk wat gemaakt is door de voorman van Normaal, Benny Jolink... Uh, het is een schilderij waar uh, links staat daar Adolf Hitler, rechts staat daar And Anders uh, Breivik en in het midden staat Geert Wilders afgebeeld. Ja. En Geert Wilders heeft ook meteen gereageerd en die heeft zijn afschuw uitgesproken over dit schilderij. Dit schilderij reist trouwens mee op in de concertreeks van Normaal. En ja. Normaal heeft dit gemaakt, of Benny Joling heeft dit gemaakt, om zijn afschuw over de PVV uit te spreken. Ja. Ik leg dit nu even voor aan jou. Ja, ja, ja ik, ik kijk ernaar. Het is een zwart-wit plaatje, maar uh, op het eerste gezicht zou het inderdaad zo een vroeg schilderij van After Nature kunnen zijn, want het zijn gewoon hele <lacht> simpele portretten, uh, vrij archetypisch geschilderd. En, uh, Je bedoelt niet de echte verfijnde schilderkunst? Nou, <lacht> het is, het is uh, ja, over de kwaliteit wil ik het niet hebben, maar ik herken ze wel, alle drie. Uh, uh, ja, Kijk, dat Willers dat uh, walgelijk vindt, uh, Ja, dat kan ik aan de ene kant wel begrijpen. Maar aan de andere kant zou hij ontzettend blij moeten zijn, want dit werk is ongetwijfeld uh, gegarandeerd 100% subsidievrij gemaakt, dus dat zou hem aan moeten spreken. In die zin wel, en hij houdt ook niet van censuur, dus, dus mag ook gewoon ja. mee, of, of is dit dan toch eigenlijk belediging? Let's even kijken, gaat hij nog iets doen? Even kijken of hij ook nog van plan is om hier iets aan te gaan doen. Nou ja, hij is er in ieder geval heel ongelukkig mee. Ja, wie de bal kaatst, hè? Dat zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, jij, jij hebt, en samen met After Nature, maar ook daarna altijd ook wel... dingen gedaan die opvielen, uh, provoceren, ja. uh, rebels waren. Ja. Kan je uitleggen wat dat is in jou dat je een statement wil maken? Ja, nou ja, kijk, uh, ik ben ooit begonnen als muzikant. En uh, in, in, in, in, in, ja, in popgroepjes, uh, een beetje tegen de punk aanhangend. En, uh, Geboortejaar 1962. Ja, precies. Dus dan kan je het wel uitrekken dat dat in de tijd ongeveer klopt. Uh, uh, ja, wat is dat? Je wil, uh, je wil je manifesteren in de wereld. En als, en als kunstenaar, uh, ja... Uh, heb je dus uh, kun je heb je visuele uitingen of, uh, of muziek. Uh, ja, dat, zijn, dat is het vehikel waarmee je dingen uit kan dragen en uh, waarmee je kan communiceren. En, uh, en soms als je ergens over opwint, ja dan moet je een klein bommetje laten vallen om uh, te kijken of, uh, wat er gebeurt. Ja. En... Uh, ja, het heeft natuurlijk ook te maken met de Maas. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat je nu via alle voor, allerlei fora en zo... kan je enorm je mening eh, ventileren. Maar eh, ik vind het gewoon interessanter om het vorm te geven... om er iets te doen. En dat doe je op allerlei uh, manieren. Je hebt bijvoorbeeld uh, een politieke partij opgericht. Ooit, ja. Met een, met een zeer interessant partijprogramma... waarin onder andere kiesrecht voor 16-jarigen werd gepropageerd. Maar ook de grenzen moesten open voor alle immigranten. ja. Want dat was eigenlijk jullie grootste en belangrijkste programmapunt. Je hebt dit samen met de kunstenaar Peter gedaan. gezien. Uh, tien jaar geleden is dat omdat ja. jullie vonden dat Nederland zich schandalig gedroeg ten opzichte van immigranten? Uh, ja, enerzijds. Dus ik moet er wel bij zeggen dat dat uh, wel echt een, uh, een punt van Peter Klashorst was. Wat hij heel belangrijk vond. En dat heeft natuurlijk te maken met zijn eigen uh, cosmopolitische inslag. Hè? Dus hij heeft, uh, ik begrijp, verschillende vrouwen in verschillende continenten. En uh, zijn vrouwen. Mogen heel veel Afrikaanse... Heel veel Afrikaanse dames en heeft ook kinderen daar. En die mogen het land ook niet in. En uh, onlangs uh, las ik op Facebook nog dat uh, zijn vrouw ook in zo'n uh, detentiecentrum was geplaatst. Dus dat was wel iets wat hem persoonlijk heel erg uh, raakte. Ja, jou niet en, dan? Ja, ja, ook wel. Ja, ik heb nooit echt gedacht in, uh, in begrenzing of zo ook van mensen. En, en, en uh, ja... Dus iedereen, jij... iedereen komt ergens vandaan en iedereen heeft wel een stukje uh, buitenlands bloed in zich. Uh, dat is dat hele zuivere idee van uh, ras-echtheid en zo. En vreemdelingen. Oh. Nou ja dat, uh, ja, dat komt dus uit de koker van uh, Geert Wilders. Maar dat is een, uh, ja, volgens mij een heiloze exercitie. Ik geloof niet dat ras door Geert Wilders is bedacht. Maar... Niet bedacht, nee. Maar uh, ja. Ik bedoel, hij is, ze heeft zelf ook Indisch bloed bijvoorbeeld. En uh, ja, de, de Nederlandse cultuur is door de eeuw heen volgens mij alleen maar verrijkt door, uh, door een veelheid aan culturen. Wat was een, een partijonderdeel uh, of een programma waarvan jij zegt, ja, dat. Daar, daar liep ik echt hard voor. Nou, dat was onder andere dat, uh, het, het verlagen van de kiesgerechte leeftijd naar uh, 16 jaar. Want dat, dat had ik zelf bedacht. Dat leek me gewoon wel een goeie. Want uh, he, de jeugd is tegenwoordig heel goed geïnformeerd. En, uh, ja, en niet om een mondje gevallen. Die hebben best een mening. Uh, dus uh, ja, waarom zou je dat uh, niet verlagen? Uh, ik, ik denk dat dat uh, vanuit democratisch oogpunt uh, helemaal geen slecht standpunt zou zijn. Sterker nog, volgens mij heeft de PvdA een paar maanden er ook nog op gehamerd mm -hmm. dat dat misschien wel eens een idee zou kunnen zijn. Mm -hmm. Heeft dat verder nog iets teweeg gebracht van die politieke partij van jullie? Nou, eigenlijk niet, nee. <lacht> nee, nee. Hebben jullie er wel hard aan we, gewerkt? We hebben er hard aan gewerkt en enorm veel uh, lol ermee beleefd. Uh, maar het, het statement alleen al uh, was genoeg. En daar zo, ging hè? het meer om en, uh, ja. of we nou echt in de Kamer zouden komen of niet. Het ging er meer om... Uh, ja, om de reuring eromheen. Ja, en die reuring, door... dat is wel interessant. Want je ja. zei dat net bij After Nature ook al. Ja. En je memoreerde bijvoorbeeld een bezoek van After Nature aan, aan New York. Ja. Daar hebben jullie in grote, gerenommeerde galeries uh, gehangen. Maar ja. dat gehangen, dat bestond er eigenlijk gewoon uit... dat jullie helemaal geen werk op hadden gehangen. Nou ja, nee. In feite was het zo dat we, zeg maar dan... Uh, een zes weken bivakkeerden in zo'n galerie. En uh, met slaapzakken en uh, een heleboel schilderspullen. En uh, ja, op de opening was dan... Er uh, waren eigenlijk alleen maar witte doeken te zien die aan de muren hingen. En uh, nou, dan kwam het uh, toegestroomde publiek en uh, keek dan... Uh, ja, uh, Hand onder de kin, God, Hand onder de kin, goh interessant. Het is wel heel erg minimalistische kunst. En dan tot op een gegeven moment dan opeens een naakt iemand binnenkwam lopen... die ging staan en dan begonnen we te schilderen. En dan, ja... Dan ontstond in een maand uh, gewoon een, uh, ja, zeg maar een visueel verslag van ons verblijf daar. Uh, want ja, iedereen die binnenkwam, die werd gewoon uh, op een stoel geplant. En gezegd van, ga jij eens even zitten, we gaan je schilderen. En, uh, en dat, dat veroorzaakte ook weer reuring en gedoe en, en ja. stukken in de krant. En ja. Mensen die ervoor zijn, mensen die er tegen zijn. Mensen die ja. zeggen, wat een charlatans, ze kunnen helemaal niet eens echt schilderen. Ja. En dat vond jij eigenlijk... Best wel lekker. Ja, dat vond ik best wel lekker. Want, uh, ja, god... Uh, ja, het is niet mijn taak om uh, ja, heel braaf, uh, keurige dingetjes te doen. En uh, ja, ja, ik vind het gewoon... Uh, Leuk als nogmaals als werk communiceert, als het iets losmaakt ja. bij mensen. En, uh... Want uiteindelijk is jouw werk, als ik het gewoon ook zo, ik wou zeggen, door de eeuwen heen bekijken, <laughs> maar dat is een klein zo beetje weet ik ook weer niet. <laughs> maar als ik het zo in, in, in, op een rijtje zet, dan, dan denk ik, het is eigenlijk het grootste thema in jouw werk, wat ik tenminste zie, is toch huiselijk geluk. Nou, in... Een appel, een mooie vrouw. Ja, nou, de, de menselijke figuur, dat is uh, kan je wel zeggen. Ik, dat, dat die heeft. Maar altijd geboeid en die boeit me nog steeds. He, dus ook in mijn ruimtelijke werk uh, is, zit wel een zekere mate van figuratie. Dus is altijd wel iets herkenbaar. Zoals dat ding wat ik nu aan het maken ben, is echt een groot hoofd. Omdat ik, uh, ja, ik ben zelf een mens en, uh, ja, ik denk ook dat het uh, voor de toeschouwer ook, dat makkelijker contact kan maken dan met. Uh, ja. Met zo'n werk, omdat hij zichzelf erin herkent. Misschien is het leuk om te zeggen dat mensen op Vanhal.net kunnen kijken naar je werk. Ja, of Jurjaan Vanhal.nl dat ja. is je, de, je website, maar ja. er staat op YouTube ook een filmpje... waarin de lancering van dat werk is te zien. Hè, ja. of, uh, de lancering van het werk waar we het nu over gaan hebben... dat is een, een werk dat heet Inner Space Out. Ja. Dat wordt uh, onder andere bij de huldiging van astronaut André Kuipers... Uh, aanstaande donderdag wordt het ja, onthuld, ja. Uh, in werking gesteld. Het is ook te zien tijdens de manifestatie Kunst in Duin... in de Duinen van Noordwijk, ja. daar zal het uh, te zien zijn. En het is een waanzinnig 4 bij 3 bij meter werk, een, een hoofd. Ja, het is een gigantisch groot hoofd... Uh, wat ik uit enorme blokken piepschuim heb uh, gesneden... en vervolgens heb ik het met een gloeidraad bewerkt... waardoor je... Ja, een hele een soort, een soort schilderen in de ruimte is dat. Je, je soorten, er zitten heel veel krullen en rare profielen in. Ja, die doen dekken aan hersenen, uh, ja. neuronen. Dus het is een beetje. Het heeft echt met het brein te maken. Dat o. werk. Maar ook met de ruimtevaart. Het heet Inner Space Out. Dat is een uh, hoe zeg je dat, een verwijzing naar in-outer space. Hè? In het geval van uh, André Kuipers. Maar het is ook uh, die inner space out. Hè? Dus de binnenruimte naar buiten brengen. Dat ja. zit erin. En het leuke van het beeld is dat je via de nek... kan je er ook in. Dus je kan het beeld ook van binnen bekijken. Hè? Want de meeste beelden bekijken we alleen maar van de buitenkant. Maar ja. dit beeld kan je er zeg maar in. En dan kan je de binnenkant bekijken die ook helemaal bewerkt is... En die s'avonds verlicht wordt. En s'avonds wordt die verlicht. Dus s'avonds schijnt, overdag valt het licht van buiten naar binnen... en s'avonds schijnt het licht van binnen naar buiten... middels een, uh, een zwaailicht, waardoor het een soort vuurtoren wordt, dat beeld. Wat zo op die boulevard uh, staat en, ja. en, en, en zo signalen afgeeft. Ja. Hoe ja. ben je hiertoe gekomen tot dit beeld? Nou, dat is eigenlijk een beetje uit armoede geboren. Uh, dat was een jaar geleden. Je had heel veel piepschuim over. <laughs> nou, nee, ik, ik, ik, een jaar geleden vond ik bij de bouw uh, een heleboel restmateriaal uh, aan uh, hardschuim heet dat. Dus van het blauwe isolatiemateriaal. Toen dacht ik van, nou, dat is, uh, dat is gratis. Daar, daar, daar kan ik misschien wel wat mee doen. En toen, uh... Want jij bent ook een ongesubsidieerde kunstenaar? Uh, uh, tegenwoordig uh, absoluut, ja. Ja, ja. Eigenlijk altijd wel geweest. Natuurlijk, nee, we hebben wel eens een beurs gekregen ook destijds uh, heeft een beurs gekregen... om in, in New York zo'n catalogus te maken... en die tentoonstelling mogelijk te maken. doorgaans je... uh, verdien ik al uh, ja, bijna mijn hele leven gewoon mijn eigen geld. Ja. Ja. Dus je vond dat materiaal? Ik vond het materiaal en uh, ik nam het mee naar mijn atelier... en begon uh, met zo'n apparaatje, zo'n zo gloeidraad erin te werken... en vond het meteen fantastisch. Ik dacht van, wauw, dit uh, biedt echt mogelijkheden... omdat je structuren kan maken die je nooit... Met een, met, met een bijtel of met een guts of uh, wat dan ook. Dat, dat, dat, dat lukt gewoon niet. Uh -huh. en dat kan alleen op deze manier. En toen heb ik een, een beeld gemaakt ja, van 60 centimeter hoog bij 40, bij 40 van een hoofd. En dat had ik ook helemaal hol gemaakt van binnen en daar had uh, uiteindelijk zilver gespoten. Toen leek het echt net aluminium. Toen dacht ik van, nou, dit zou wel eens heel gaaf zijn... om zoiets heel groot te gaan maken. Maar ja, hoe krijgen we dat voor elkaar? En uh, gelukkig heb ik voor dit project... Uh, Enorm steun gevonden bij een bedrijf uh, in Rijnsburg die uh, themaparken maken over de hele wereld. Dus die de hele dag met uh, piepschuim in de weer zijn. Wat en voor en, Disney en. Ja, uh, voor, voor, voor Euro Disney en, en weet ik veel waar. In Azië maken ze dingen. Dus het, is een hele, het was een hele. Hele fijne periode van uh, een hele geïnspireerde omgeving uh, waar heel hard werd gewerkt. En daar heb ik dat uh, beeld uiteindelijk gemaakt. En ze hebben er ook, het ook voorzien van een hele mooie coating en het ook zilver gespoten. Dus dat was. Uh, dus ze hebben je gesteund in, in ruimte en, ja, en in, in materiaal. Dus ze hebben het gefaciliteerd. Het is dus een vorm van sponsoring. En uh, ja, een vorm van sponsoring die ik. Ja, eigenlijk wel heel erg goed vindt. Dus in plaats van geld te geven, dat je een kunstenaar de mogelijkheid geeft om een project te verwezenlijken. Ja, ja. Want dan ben je een hoofd maken van 4 bij 3 bij 3 Maar had je een opdracht gegeven? Ik bedoel. Nee. Nee, dat is het grappige. Je, dat moest, een... je moest die kop nog slijten ergens. Nee, absoluut. En, uh, nee, maar dat ja, maar dat, ja, dat. ja, zo ben ik blijkbaar nou eenmaal. Als ik dan een idee in mijn hoofd heb, dan. Uh, ja, dan wil ik gewoon dat het gebeurt. En dan. Uh, Rustig bij wijze van spreken niet voordat het zover is. Maar in dit geval zat ik af en toe wel even te denken van... mijn god, waar ben ik aan begonnen? Want het was zo groot en zo kolossaal en zoveel werk. En de enige bestemming die het had was... ja, de, de huldiging van André Kuipers, waar het dan komt te staan. En in Kunst in Duin, waar tentoon wordt gesteld. Maar het is niet zo dat iemand dat uh, heeft gekocht of uh, besteld heeft. Dus we weten ook nog niet wat we ermee gaan doen... als het festival is afgelopen. is. Even voor de duidelijkheid, het ja. wordt toch niet afgebroken? Hè? Nee, nee, we gaan geen nationale kunstverbranding houden. Zoals wilden misschien wel zo willen. Nee, maar, je, maar goed, dus er moet nog een actie komen... Om, om, om dat beeld uiteindelijk een plek te geven. Nou, het zou mooi zijn als het een bestemming krijgt. Maar had jij dan André Kuipers al in je hoofd uh, toen je hiermee nee. bezig was? Nee, nee, dat was meer een beetje het, samenloop. Het is wel een beetje een astronaut... Uh, ja, nee, het is, het, ik heb, ik heb, ik, ja, als je het ziet... het, het, het is echt een space-ding. Dus het, uh, uh, het heeft ook echt wat met ruimtevaart te maken. Want die, het schedeldak... dat ziet er ook echt uit als een soort planeet... met allemaal kraters erin. Ja. En ook die zilveren kleur... dat refereert aan raketten en zo... en capsules. En, uh, dus... Uh, Qua thema past het wel heel goed bij, uh, bij die huldiging van André Kuipers. Het mooiste zou zijn als hij natuurlijk uh, bij de s of het uh, de Space Expo in Noordwijk zou komen te staan. Ja, ja. Dus maar je goed, bent dat... al een beetje aan het lobbyen. Nou ja, we zijn een beetje aan het polsen of er her en der interesse is. En, uh, Want hij is proof door die, door die ja. coating. Ja. Hij, hij kan tegen weer en wind. Ja, ja. En, en, en hij hoeft alleen maar aangekocht te worden. Hij heeft eigenlijk alleen maar geplaatst te worden, ja. Nou ja. Ja, zin, toch? zou je zeggen, ja. Nou ja, ja goed, ja. we gaan maar het hoe, zien. hoe belangrijk is het eigenlijk voor jou... Uh, dat zo'n beeld een prominente plek krijgt? Want je maakt hem nu, hij, wordt nu, hij gaat veel aandacht krijgen. Hij krijgt nu al aandacht, maar ja. hij krijgt nog meer aandacht straks. Nou, ja kijk... Eh, mijn eh, beloning, zeg maar, voor het maken van het beeld... is dat ik... want het staat er sinds gisterochtend heel vroeg... is dat ik, zeg maar, van een afstandje kan gaan zitten kijken hoe fietsers van een fiets afstappen... Uh, daar naartoe lopen, het aan willen raken. Mensen kruipen er ook echt in. En iedereen staat foto's van elkaar erbij te maken. En die interactie met het publiek, die vind ik gewoon belangrijk. En die is er dus. En die is er dus. En, en dat is ook een reden waarom ik het leuk zou vinden... als het een, uh, een bestemming krijgt zo'n beeld. Ja. Uh, dus dat het niet weer in de opslag gaat. Uh, omdat het, uh, ja, ik vind ruimtelijk werk in de publieke ruimte, ja, echt iets fantastisch. Omdat uh, me meestal zijn het gewoon passanten die langslopen... die, zeg maar, niet specifiek op zoek zijn naar beeldende kunst... maar die worden ermee geconfronteerd. En dan gebeurt er wat, dan, uh, ja, dan... Ja, dan zie je dat het ze wat doet en ze gaan vragen stellen. En, uh, en dat, dat, dat vond ik een openbaring toen ik begon met ruimtelijk werk. Want uh, de eerste keer dat ik uh, ruimtelijk werk liet zien... dat was uh, tijdens Den Haag sculptuur. Dat is zo'n uh, beeldhoudentouwstelling uh, in Den Haag. En... Daar had ik uh, vijf hele dikke grote mannen gemaakt uh, van polyester met licht van binnen. Wat langzaam aan en uit De man, Ja, Ja, dat heette Brother. Dat beeld. Dus een uh, samensmelten van het woord Brother en, en Boeddha. Met licht erin ook? Hè? Ja, ja, met licht ook. Ja, ook weer effect. met licht. Maar blijkbaar vind ik dat gewoon een, een, een sensatie... om te zien wat het met de mensen doet. En dat is echt wel een verschil met een schilderij. Want in een schilderij, ja, dat, ja, de mogelijkheden zijn nogal beperkt. ja je, hangt je krijgt niet die grote reactie meestal uh, die je bij dit wel krijgt. Nee, en het, het, ja, misschien is het ook wel omdat mensen er een beetje meer mee omgaan... als in een pretpark. Hè. Net zoals kinderen die een hele grote... Uh, uh, Mickey Mouse opeens zien, uh, daar ook uh, van onder de indruk raken. Ja. Het ligt een beetje op dat vlak, heb ja, ik soms wel Je ziet idee. verbazing, je ziet sensatie. Ja. En heeft er, zit er ook nog een soort filosofisch idee in of achter... dat je, uh, dat je als het ware in een hoofd gaat? Ja, ja absoluut. Want uh, ja, ik vind het brein gewoon uh, ja, enorm fascinerend... En, uh, op een gegeven moment, een tijdje terug, heb ik ook dat boek van Dick Swaap gelezen. En dat heb ik met heel veel belangstelling gelezen. En, uh, ja, je, kan een, je kan voor hem zijn of tegen hem zijn, maar ik vond het een heel uh, verhelderend uh, boek. En, uh, wat, wat stond je daar zo in aan? Nou, wat me erin aanstond is dat uh, ja, heel veel dingen gewoon uh, terug te voeren zijn... op uh, ja, biologische aspecten. Uh, dus... dus uh, hij was natuurlijk heel omstreden vanwege in de jaren tachtig... dat hij had gezegd van dat uh, homoseksuelen een andere hypofyse hadden, geloof ik, of niet, ja. hypothalamus. Um, en ik, ik begrijp ook wel dat ze daar verontwaardigd over waren. Maar bijvoorbeeld voor mensen die transgender zijn, daar is het zelden bij aan de hand. Dat ligt in feite, hè, de, het is een seksuele voorkeur... die wordt zeg maar in de baarmoeder al bepaald of kort na de geboorte. Dus dat is niet iets, geen keuze of... Uh, een modegril. Een modegril. En, en dat, dat, het lijkt me juist ook dan ook voor iemand... want die, die transgender is juist heel bevrijdend... om te weten van oké, okay, het is gewoon zo. Ik loop me niet aan te stellen, het is vastgelegd ja. in mijn hersens. ja. Jij vond, jij vond het een bevrijdend boek en je zegt... ik heb een enorme fascinatie voor hersens. Ja. En bij dit beeld, als je er even heel plat naar kijkt... heb je ze aan de buitenkant van het hoofd gelegd. Ja, dus dat is, refereert weer aan inner space out. Hè? Dus het is weer de binnenkant naar buiten gebracht... in ja, verschillende lagen, zeg maar... Ja. Ja, ik weet dat jij uit 62 bent. Dat heb ja. ik al gezegd. Dat doe ik niet om je te demoniseren, hoor. Ik ben ongeveer uit hetzelfde jaar ja. namelijk. En daar hoort een bepaalde muziek bij die ik ook zo oh. mooi bij jouw beeld vind passen. Oh, Laat me even luisteren. Ground control to Major Tom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 through the door and I'm floating in a most peculiar way and the stars look very different today Uitgerekend dat onze gast van vandaag, Jurim van Hal, vijf jaar oud was. Je, je, je kunt je dit niet herinneren als. als uh, je hebt het later gehoord? Ik heb het uh, later gehoord, maar uh, het schijnt dat ik in de wieg al uh, meeneuride met de Beatles, tenminste, dat zegt mijn moeder. <laughs> En dat moet je altijd geloven. Ja. Space Oddity was dit van David Bowie. Uh, ook een beetje van inner, uh, vanwege inner space out. Zo heet het beeld wat op dit moment te zien is in uh, Noordwijk. Het gaat naar de duinen van Noordwijk. Daar zal het te zien zijn in een grote uh, kunstenaars, uh, kunstmanifestatie. En het wordt ook uh, gebruikt bij uh, de huldiging van astronaut André Kuipers... aanstaande donderdag. Uh, ja, een, een buitengewoon bijzonder beeld. En... Je raakte al even het onderwerp aan. Het onderwerp, Juriaan. van, het van schilderen naar ruimtelijk werk gaan. Naar beeldhouwen gaan. Ja. In 2002, en dat is precies tien jaar geleden, trok jij in het werkhuisje... het atelier van beeldhouwer Charlotte van Palland. Ja. Uh, in de Noordwijkse Duinen. Ja. En uh, zij wilde bij leven per se dat haar huisje gebruikt werd door een kunstenaar. Nou, dat ben jij geworden. Hoe belangrijk is die verhuizing geweest... in die omschakeling naar beeldende kunst? Naar het beeldende maar, ruimtelijk werk? Nou, ik, denk, ik denk heel belangrijk. Uh, en uh, in het begin uh, heb ik daar uh, eigenlijk vooral geschilderd. En, maar toen ik daar begon te werken... stapte ik echt, echt over op hele kleine, geconcentreerde... intieme tafereeltjes van mijn gezinsleven. Dat er blijkbaar was de tijd daar rijp voor, voor om dat te doen. En dus daar, daar bewaar ik hele goede herinneringen aan, aan die beginperiode. Maar in, in die tijd, en nog steeds wel hoor... Uh, uh, maakte ik uh, bij tijd en wijlen portretopdrachten. Uh -huh. Dus dat wil zeggen dat mensen vragen of je een schilderij wil maken... van, uh, van een geliefde of uh, van een zelf, et cetera. Ik merkte dat ik op een gegeven moment, als ik dan naar mijn atelier ging... dan stonden, stonden daar, zeg maar, vijf doeken klaar die ik af moest maken. En uh, dan ging ik stiekem in een ander hoekje zitten boetseren... Met, uh, met, een, met een beetje was, heel klein, heel voorzichtig. En toen dacht ik van, uh, ja, hier klopt iets niet. Uh, van, ja, het is Vooral toch Vooral niet door dat stiekem karakter ervan. Nou ja, ja, precies, het had bijna iets stiekem van... ik mag dit eigenlijk niet doen, want ik moet nu dat doen. En... Uh, en het is ook wel leuk om een portret te schilderen. En er kunnen ook hele interessante dingen uitkomen. Maar blijkbaar was die behoefte daar. Want het ging van heel klein al heel snel naar heel groot. En uh, in de kortste keren uh, ja, stond ik daar... In, uh, ja, dat stond beeld, je beelden te maken? Beelden te maken. Is die plek dan, is die, uh, komt dat door die plek? Ja, ik denk toch... Het is ook een typisch beeldhouwersatelier. Het is een... Uh, uh, ja, er staan ook nog wat takels en zo. En er staat onafwerk van Charlotte van Palland... En ja, blijkbaar kruipt het bloed ook waar het niet gaan kan. Want uh, het is wel zo dat mijn moeder is, is namelijk beeldhouwer. En dat is waarschijnlijk ook een reden geweest... waarom ik dat heel lang uh, niet heb gedaan. Zij is de beeldhouwer Maya van Halse. Haar, haar 75e verjaardag ja. is gevierd onder andere... met een enorme expositie in beelden aan zee in Scheveningen. Ja. Oh. Uh, zij is ook niet gewoon een beeldhouwer. Ze is een beroemde beeldhouwer in, in, in Nederland. Ja. Uh, en jij torst eigenlijk die naam met je mee. Ja, waarschijnlijk wel. Dus als je het hebt over recalcitrantie en zo, waar het eerder over hadden... De rebellie. De rebellie is, dat, de rebellie is het misschien dat ook wel geweest. Dat ik dacht van, ja, ik ga niet doen wat mijn moeder doet of zo. Maar er zit ook iets in van dat, je, dat je elkaar niet in de weg wil zitten. Heb ik wel eens het idee gehad. Uh -huh. uh, want ik heb mijn moeder ook wel geassisteerd. Hè, als assistent voor de gewerkt. Geho geholpen bij het uh, construeren van beelden ja. en, en staketsels en zo. Maar blijkbaar ja, is het echt een gevalletje van het broedkruid waar het niet gaan kan. En wat, want... was, dan, wat was dan een moment dat je... Want je kan, je kan dat ook aanwijzen als het moment van volwassen worden. Hè? Dat je niet meer tegen je moeder ja, in hoeft te gaan. Maar dat precies. je gewoon je eigen spoor trekt. Ja, wat was dat moment? Dat is toch die grote... Bruda geweest, die ik uh, maakte. Gewoon, als je vraagt naar momenten moment, ja. in beeld. Ja, uh, dat, dat Haagse werk. Want dat werd dus ook meteen op een hele, ja... vrij bijzondere plek tentoongesteld. En werkte ook heel goed binnen de tentoonstelling. Ook publiek reageerde heel goed op. En ook in de media werden er veel foto's van afgebeeld en zo. Dus toen dacht ik van, nou... Hey, wie ik wellicht heb ik nog een tweede kans, zeg maar, in het leven. Um, had, je, had je een tweede kans nodig? Nou, het is wel zo dat ik uh, met het schilderen op een gegeven moment... Uh, ik had een stijl ontwikkeld die heel herkenbaar was. Een beetje pointillistisch in de achtergrond? Ja, nou, met de blauwe zeggen. ondergronden en dan heel sterk contrasterende oranje en gele kleuren, waardoor het... Het ja, zijn complementaire kleuren waardoor het voor je ogen echt gaat schitteren en ja. twinkelen, wild werk maar ja, heen. wel wild, heel ja, expressief. En uh, maar ik merkte dat ik op een gegeven moment ja, ja, je gaat jezelf herhalen. En ik uh, was het op een gegeven moment ook beu om de hele tijd met suggestie bezig te zijn. Dus als je schildert, dan suggereer je licht, je suggereert schaduw. Ja. En uh, ik wou op een gegeven moment gewoon met mijn percelen door het doek heen rammen. Werkelijk. Gewoon echt gewoon zo van: ik, ik, wil, ik wil meer. Ik wil iets anders. Je werd beperkt door, door, ja, het be door het medium eigenlijk. Ja, het, het, het platte vlak uh, beperkte me. En, uh, en dat beeldhouden is, doet inderdaad nu. Tien jaar uh, zo'n beetje, uh, en waarvan zeg maar acht jaar wat serieuzer. Maar ik vind het nog steeds één grote speeltuin. Want uh, ik ben er niet in opgeleid. Ik, ik, uh, ik ben opgeleid als schilder, dus ik ontdek alles zelf. Dus elk project wat ik doe is weer in een totaal ander materiaal... dan het project wat ik daarvoor heb gedaan. Hmm. En, uh, heb je op een veto van je moeder moeten wachten? Nee, helemaal niet. Want mijn moeder heeft, heeft, heeft, heeft er over het algemeen heel weinig over losgelaten... wat ze ervan vindt van, uh, van, van mijn werk en zo. En ja, nu toevallig... Wat, uh, als schilderkunst of bedoel je ook ja, ruimtelijk? Ruimtelijk werk, ja, ja. ja. Express, waarschijnlijk. Ja, dat weet ik niet. Maar, uh, maar nu toevallig, uh, toen gisterochtend dat uh, beeld op de boulevard werd geplaatst... kwam ze even kijken. En toen zei ze tegen me dat ze het een enorme... Uh, prestatie vond en dat ze het heel indrukwekkend vond. Dus dat is wel weer leuk om te horen dan. En wat betekende dat voor jou, dat zij dat zei? Nou ja, ze, ze, ze, ze heeft een kritisch oog, dus uh, ik waardeer haar mening wel. Volgens mij is dit een understatement. Nou, understatement... Uh, uh, volgens mij hecht ik, je daar veel meer aan dan je nu hardop durft te zeggen. Ja, nou, wellicht. Ja. Maar wat ik er wel bij wil zeggen, is dat dat is ook iets wat me is opgevallen. Dat... Uh, bij een schilderij ben ik vaak heel erg nerveus. van Wat zullen de mensen ervan vinden? Uh, vinden ze het wel goed? Uh, is het wel wat ze hoopten dat het geworden zou zijn? En soms schaam ik me ook echt voor, uh, voor mijn schilderij. En bij die beelden, terwijl ik daar echt een relatief groentje in ben... heb ik dat totaal niet. Het interesseert me eigenlijk niet. Ik, bedoel, ik vind het heel leuk als mensen zeg maar, uh, daar... Uh, op reageren en, en dat het ze iets doet. Maar het is op een of andere manier afstandelijker. Je kan, het ook, uh, je kan het ergens neerzetten en echt afstand nemen. En dat beeld bestaat dan gewoon in zijn eigen ruimte. En, uh, dus je hebt meer is... zelfvertrouwen eigenlijk over ja, de beelden ik heb, die, ja, die je maakt. Gek genoeg heb ik meer zelfvertrouwen over het ruimtelijk werk dan over mijn uh, ja, schilderwerken. En zou dat als we daarover doorpsychologiseren kunnen zijn, dat dat eigenlijk je bestemming is? Beeld houden. Ja, ja ik. ik, ik ja, ik, soms denk ik van wel. En de tijd zal het leren, maar uh, je bent nog ik maar heb wel een, het gevoel... Je hebt misschien nog een hele 50 jaar voor je, hè? Wie weet. Uh, maar uh, ik merk het ook gewoon. De afgelopen periode heb ik gewoon met enorm veel plezier... en enorm, enorm veel uh, energie uh, aan het project gewerkt. En geen seconde getwijfeld ook. Ik dacht van, nou, dit wordt gewoon geweldig. En... Uh, ja, dat is toch gek dat ik dat daarmee wel heb. En ik verheug me nu alweer op het volgende idee, waarvan ik geen idee heb wat dat zal zijn. Misschien een intieme vraag. Maar heb je het eigenlijk wel eens met je moeder erover gehad? Over hoe die kunsten onder, zeg maar, in één huishouding. Ook al zijn jullie natuurlijk wonen jullie niet meer bij nee. elkaar. Maar goed, jullie cirkelen allemaal rond diezelfde periferie. Jij ja. werkt bijvoorbeeld heel veel in Noordwijk. Je, je ouders ja. wonen in Noordwijk. Ja. Uh, je moeder is een geziene kunstenares in, in, in die plaats. Hebben jullie dat wel eens besproken, hoe zich dat met elkaar verhoudt? Nou, wat, wat we wel bespreken is dat we allebei vinden... dat er in die regio wel hele leuke dingen gebeuren op het gebied van cultuur. Uh, daar is wel heel veel mogelijk. He, want uh, dat project dat ik nu aan het doen ben... dat zie ik nog niet zo snel in Amsterdam van de grond komen. En uh, ja, we hebben het natuurlijk ja, hebben we het er wel over gehad... En, maar goed, het is, het is een intieme vraag. Maar mijn moeder is ook iemand die zegt: van ja, maar je kan zo mooi schilderen, weet je wel. Dus. die uh, is ook zoiets van: ja, laat dat nou niet lopen. Maar jij hebt zelf, je zegt, ik heb mezelf zelfs wel eens geschaamd voor mijn schilderijen. Ja. In het begin met After Nature, komen we toch weer op After Nature. Toen was je nog echt. Een jonge, jonge vent, een ja. jonge god. En toen, toen durfde je alles en iedereen uit te dagen. Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk inderdaad heel tegen... Ja, tegenstrijdig want in die tijd hadden we het helemaal niet. Eigenlijk, hoe slechter het schilderij, hoe beter, zeg maar. Ja, dat maar zo... dat werd ook geschreven, de kritiek ja. schreef ook. Echt goed schilderen dat kan hij eigenlijk helemaal niet. Nee, precies. Hè, de perspectieven kloppen niet, of het klopt ja. überhaupt niet. Nee, maar ja, maar, maar dat, moet... maakt er niet, dat maakt er niet uit. Nee, want je hebt expressionisme gehad en allerlei stromingen... Voor ons was het meer zoiets als punk. Hè? Dus uh, je gaat een uh, zitvisjes ook niet vragen of hij zijn gitaar wil stemmen. Want het slaat nergens op. Hè? Daar gaat het niet om. Dus uh, in die zin lag dat wel dicht bij elkaar. Maar het is uiteindelijk toch gewoon verwoord tot een, um, een, een, een... Ja, dat is een groot woord misschien, maar het is toch... Schilderkunst van het establishment geworden. Ja, misschien was dat ook, daarom heeft het ook maar zo kort geduurd, denk ik. Hè? Het heeft maar een paar jaar geduurd. En uh, net zoals de meeste beentjes ontstaat er dan ruzie en uh, gaat iedereen zijn en eigen weg. En het gaat altijd over meisjes. Ja, vooral <lacht> over meisjes. En uh, nou, daar is inderdaad wel het een en ander over te vertellen, maar. Uh, Moet ik er even breed voor gaan zitten? Nee, nee, <lacht> nee hoor. <lacht> nee. Nee, maar goed, die groep is uit elkaar gevallen. Maar bijvoorbeeld, wij spraken vandaag met Rutger Ponsen... kunstcriticus van oh, ja. de Volkskrant. Ja. En hij zei tegen ons... er zijn eigenlijk twee manieren om naar kunst te kijken. Kunst die schuurt, die ongemakkelijk is... en niet ja. op bevestiging uit is. En kunst die de bevestigde schoonheidsbeleving vertegenwoordigt. Dat kan een heel mooi en goed geschilderd werk zijn... dat je graag aan de muur wilt hangen. Daar hoort het werk van Juriaan bij. Als we oh. het dan over zijn schilderkunst hebben. Oké. Okay. En dan denk je toch van... Uh, misschien heb jij als schilder niet de ontwikkeling doorgemaakt... die je misschien wel door zou willen maken. weet ik niet, hoor. Ik vraag Ja, het, het is natuurlijk ook een kwestie van perceptie. Uh, kan je je vinden eigenlijk in zijn opvatting? Nou, niet helemaal, nee. nee ik, vind, ik vind het niet uh, uh, goed gezien, eigenlijk. Nee? nee? Nee. Probeer eens uit te leggen. Nou, uh, het is absoluut nooit mijn... Uh, streven geweest om uh, zeg maar, uh, mensen tevreden te stellen. Uh, niet behaagziek zijn? Nee, juist nee. niet. Uh, juist, juist een beetje de rand opzoeken. Uh, maar het is, heeft er natuurlijk ook mee te maken... Dat, uh, dat, dat toen even in de publiciteit is... en dat mensen dat direct koppelen aan denken... oh ja, dat was van iets van toen en misschien niet goed weten... wat ik, wat ik nu aan het doen ben. Mm -hmm. en, uh, het niet goed gevolgd hebben? Nee. Wat is, er, wat is er voor jou overgebleven eigenlijk? Wat, wat de rest er van, van die punkachtige, wilde, woeste, brutale, provocerende... Uh, after nature? Uh, nou, ik, ik, ik vind zeg maar, uh, het werk wat, waar we het eerder over gehad hebben... wat nu op de boulevard staat, dat vind ik wel een werk wat in die traditie past... Alleen dan op een, in een hele andere vorm. Ja, het is ruimtelijk en, uh, en het is ook een wild expressionistisch werk, zou je uh, kunnen zeggen. Dus eigenlijk staat het in, uh, is het een logische lijn? In feite wel. En, uh, en dan bedoel ik dus niet, die, dus het is niet puur uh, esthetiek uh, en mooi om het mooi zijn. Uh, nee. Nee, want da daar voel ik me ook niet gemakkelijk bij. Het is ook zeg maar, niet een soort muziek waarin ik van, van hou. Er mag wel iets schuren aan de muziek. Ja, er mag het wel iets schuren. En, uh, maar goed, ik heb ook andere dingen gedaan. Ik heb me ook, zeg maar, begin jaren nul... Uh, was ik enorm bezig met uh, culture jamming, zoals dat heet. Dat wil zeggen dat je gewoon uh, gekke acties do doet in de openbare ruimte... Uh, waarmee je een statement maakt over, uh, over de politiek... of over uh, ja, uh, misstanden in de maatschappij... Uh, als voorbeeldje kan ik geven, ik, ik had toen een groepje dat heette Lazy Artists, luie kunstenaar. Uh, en daarmee deden we allerlei gekke acties. We hebben een keer het Stedelijk Museum bezet op een, uh, op een fantastische wijze. Um, maar het wordt een beetje lang om daarover uit te wijden. Ik een simpele voorbeeldje, kleine dingen. En dit is een werk wat al uit... 2001 stamt of zo. Ik dacht op een gegeven moment banken kunnen we daar, niet, kan, kan ik daar niet iets mee, hè? iets met het logo van een bank, iets een statement maken. Ja. Ik dacht ja andere Bank, ja, ik weet het niet Rabobank, ja toen dacht ja ING, nou, dat is wel interessant natuurlijk ING. Uh, en toen was, zag ik op een gegeven moment een, een, een betaalautomaat van die ING, stond een soort ING bank op. Nou, toen ben ik naar huis gegaan, hebben we snel uh, stickers gemaakt. Uh, in dezelfde lettertype, en dezelfde kleur, met alleen maar letter, letters T-E-R. Die ervoor geplakt en dan staat er Teringbank, zeg maar. En, ja dat soort uh... 5000 van in Nederland rondgeplakt. Ja, nou ja, dat niet, maar dan gaat het er alleen maar over om het lekker even snel te plakken ja. en een fotootje van te maken. Uh, en, en dat dan uh, weer door naar de, de volgende Volgen, ja Volgend jaar bijvoorbeeld uh, uh, parkeerplaatsen. Uh, Park art. Dat is ook zoiets waar, waar ik aan in, in jaren negentig mee bezig was. Dan, uh, toen was ik trouwens wel aan het beeld houden... had ik op een gegeven moment gewoon een uh, parkeerplaats uh, in de pijp uh, afgezet... met een stuk uh, kunstgas ter grootte van een parkeerplaats. En daar plantjes uh, omheen gezet. En, en daar een heel groot beeld op. Een demonstrant was dat. Dat, was een, dat vond ik wel een grappig idee. En, uh, een archetypische demonstrant met een bord in zijn handen... waar je steeds een andere leus op kon zetten. Dus die kon je zeg maar, inzetten bij demonstraties. En als er dan traangas werd geschoten, dan bleef je in ieder geval staan. Zeg maar. <lacht> nou ja, Die had ik dus op die parkeerplaats gezet. En toen heb ik een, uh, een dagkaart gekocht. Uh, parkeerkaart. En, uh, en die er bij het beeld geplakt. En toen, uh, ja, toen ben ik gewoon zitten wachten, kijken wat er gebeurt. Weet je wel. Nou, de eerste drie kwartier gebeurde helemaal niks. Op een gegeven moment kwamen de eerste parkeerwachten. Die stonden met elkaar te, te, te, te, te praten: wat is dit? En toen kwamen er opeens drie motoragenten bij. Nou ja, en eh, toen dacht ik: van ja, dit is een leuk moment. Ben ik naar buiten gelopen met draaiende camera. En gezegd: van ja, en zeiden, ja wat is dit, meneer? Ik zeg: ja, dit is een nieuwe vorm van tentoonstellen. Uh, ja, maar dat kan toch maar niet? Ik zeg: ja, maar ik heb gewoon, ik heb gewoon betaald voor die parkeerplaats. Dus, uh, nou, enorm gedoe. Toen moesten ze gaan bellen met het. Uh, met het hoofdbureau, et cetera. En uiteindelijk bleek dus, zeiden ze van: ja, het mag. Mm. Dit kan dus. En, uh, nou ja, goed, dat soort dingen onderzoeken. Ja, ik zie dat niet in de traditie van: uh, behaagziek zijn of zo. Dat is nee, eerder. nee, maar ik zie het wel echt als een doener die. Die, ja. Die, ja, die, die op de een of andere manier... Ik kan me opeens heel goed voorstellen dat je opgesloten zit in schilderen. Ja. Want jij wil gewoon actie. Ik wil actie, ik wil dingen ondernemen. en uh, Ik wil mezelf verbazen, dat is het misschien het belangrijkste. Ik wil, om, ik... om om wat om de verveling te bestrijden of om het leven nee, te vieren? Nee, of... ja, dat is omdat je, omdat je toch een, een, een, een, een, een ja, intrinsieke drang tot te creëren hebt... Uh, Hey, en net zoals een schrijver moet schrijven, uh, ja, moet jij creëren. Moet ik creëren? Want anders word ik uh, niet gelukkig, zeg maar. En dat merk je ook meteen. Dat merk ik meteen, ja. En waaraan merk je dat? Dan word ik depressief. Ik begrijp dat je daar al eens geweest bent. Ja hoor. Ja. Ook daar is hij wel eens geweest, dames en heren. Adriaan stuurt ons een tweet, of die stuurt een tweet rond, moet ik dan zeggen. Is dan van schilderen overstappen naar beeldhouden een vlucht, Jurriaan? Een vlucht vooruit. Een vlucht vooruit? Ja. En dat is een beetje het hele leven, de vlucht vooruit. Ja, ik bedoel, we gaan niet achteruit kijken te veel, wat dat betreft. Nee, eh... Uh... Ja, je weet niet hoe lang je leeft. Dat heb ik ook elke keer. Toen ik aan dit beeld begon, dacht ik van ja, ik hoop dat ik het allemaal hou. Dat het nog... Ik vind het grappig dat je dat zegt, want ik begon de uitzending met mens durf te leven. Dat dat ja. iets was waarvan ik dacht dat dat heel erg bij jou zou passen. Ja. En jij zegt je weet niet hoe lang je leeft. Nee, nee daarom. Maar goed, dat heeft misschien ook mee te maken dat ik in mijn leven al behoorlijk wat mensen... Uh, we zijn ontvallen en uh, veel geconfronteerd met dood onder vrienden en familie. En, een en, van de broers Donker uit de After Nature Bijvoorbeeld om het uh, eentje te noemen. Uh, en uh, natuurlijk het, het hele e aids tijdperk hebben we achter de rug. Uh, en, uh, Dat nou, heb ja. je ook in kunst verwoord door zelf, uh, ja, zelf tot een soort eetsobject. Ja, dus, dus meteen na After Nature ging ik met, met digitale uh, kunst in de weer. Dus het manipuleren van foto's. En ik kwam op een of andere manier heel snel uit op het... Uh, ja, ja, maken van zelfportretten, dus, uh, gemanipuleerde foto's waarbij ik de meest verschrikkelijke ziektes uh, op mezelf ja. uh, projecteerde. En dat is denk ik dan ook een verwerking van, uh, ja, van zoiets als wat je allemaal hebt gezien ja. uh, in het AMC, uh, wat er met je vrienden gebeurt. En, uh, en dichterbij bijvoorbeeld een zusje wat je en, ja, bent kwijtgeraakt. Ja, nou, precies. Die was, uh, die was zeven, bijna acht, en ik was toen twaalf. Dus ja. Eigenlijk weet ik mijn hele leven al dat een lang en gelukkig leven geen vanzelfsprekendheid is. En uh, misschien uh, ja, jaagt dat je ook wel voort. Dat is levensdrift en die zet ja. zich om in, in dat je iets wil doen. Iets wil doen, ja. Je wil iets uh, tastbaars doen. Ja. Is het dan ook omdat je bang bent voor de afloop van dit feestje dat leeft? Eh... Uh, um. Nou ja, ja, nee, nee. Ik, ik, ik, heb juist, <laughs> ik denk juist van, uh, nou, als het inderdaad nu uh, opeens afgelopen zou zijn... dan heb ik in ieder geval uh, een hoop leuke dingen kunnen doen... en interessante dingen kunnen doen. Um, je weet nooit, natuurlijk nooit als het moment daar is hoe je reageert... maar uh, ik hoop dat ik kan zeggen van, nee, toch wel oké okay geweest. Ja, oké okay geweest. Je hebt nogal nadrukkelijke handtekeningen achtergelaten ja. in het landschap. Beelden... Ja. Schilderijen, ja. is dat belangrijk voor je? Ja, ja. vroeger was het muziek uh, en dat is dan minder tastbaar. Want uh, ja, je kan natuurlijk opnemen, maar op een of andere manier vind ik het uh, ja, belangrijk... om een, uh, ja, af en toe een klein landmarkje achter te laten. En dan niet zozeer van, kijk eens, hier ben ik geweest of zo. Maar meer met het idee van, uh, ik hoop dat mensen er iets aan beleven... Het is ja, niet zozeer egoïsme. Eerder uh, uh, het delen van het enthousiasme wat me interesseert. Afgelopen tijd heb je een tijdje post gesorteerd. Ja. Misschien heb je mijn post wel gesorteerd. Ik weet niet waar woon je. <laughs> Daar ga ik niet uit opzetten. zeggen. Ze dus ik krijg het... al die fans aan de deur. <laughs> ja. uh, maar anyway, ja. uh, post gesorteerd. Dat was uit pure armoede of was dat ook een onderzoek? Ja, nee, nee, nee. Nou, <kliek> nee, het was zo dat we... In 2008 begon natuurlijk de, de economische crisis. In nou, 2009 ging het eigenlijk nog prima. En in 2010 uh, werd het een stuk minder. Toen trad het nieuwe kabinet aan. En toen was er ook wel toch wel een omslag in de beeldvorming uh, omtrent de beeldende kunst. Kunstners werden een beetje weggezet als uh, uitkeringstrekkers uh, die ja. aan het overheidsinfuus liggen, et cetera. En Met name de PVV uh, was aan het roepen op dat gebied. En uh, ja, ik heb. Het waren ben, ik ben, zware tijden. Nou ja, zware tijden. En ik heb gewoon altijd, altijd mijn eigen geld verdiend. En uh, misschien zeg ik nu iets heel erg uh, controversieels, maar. Uh, ik heb in die tijd wel eens gedacht van... ja, hallo, Wilders, maar ik betaal mee aan jouw beveiliging. Ik wil wel eens weten... hij wil weten wat de allochtoon kost, maar ik wil wel eens weten... wat de beveiliging van Wilders, de, de Nederlandse burger, kost. Maar goed, toen kwam... 1 januari 2011 was er de btw-verhoging van, uh, ja, van dat... 6 naar 19 procent. En dat was een soort nekslag. Het was opeens uh, afgelopen met de afgelopen en uh, nou ja, uh, uh, uitgaven stabiel, inkomsten niet hield. Dus ik dacht, ik moet wat doen. En nou, toen, wij gaan, oh, oh, we zetten de, de daling nu in van de uitzending. Oh, je oh, moet nog iets op je tekenen, dat geeft niks. Want die actie die komt er vanzelf. Het komt goed, want dat beeld... Dat, uh... Dat gaat een plek krijgen. Oké. Okay. Dus daar gaan we nu voor. Wil jij een motto op je tegel zetten? Dan kan ik ondertussen vertellen dat zometeen in twee dingen. Alice de Bruin gaat praten met Alei Truijens. Zij is schrijfster en columniste bij de Volkskrant. En ze werpt in haar nieuwe boek Opvoeden een verfrissende blik op het eeuwenoude. Uh, daar gaan zij het zometeen na acht uur op Radio 1 hebben. Ondertussen is de kunstenaar aan het schrijven. En doet dat met wat gebrekkig materiaal. Want ja. onze stift die laat het een beetje weten. Het is wel een watervaste stift. Maar hij werkt niet mee. Nee. Zo komt er een... Wat komt er op te, op te staan? Het, piept het is niet lekker. Yeah. Jurriaan van Hals schrijft op zijn tegel. Ja. Nou, Ik moet het even... Het is heel eenvoudig. Er komt te staan als je het doet. Easy to be difficult. Easy to be difficult. Ja, dat is een mooie. Zelf bedacht. <laughs> Handtekening Juriaan van Dal. Hartstikke leuk dat je er was. Ja. Uh, we gaan allemaal dat beeld bekijken op de Boulevard in ja. Noordwijk en in de duinen van Noordwijk. Komt dat zien? Komt dat zien? Want we moeten zorgen dat het in ieder geval uit het depot blijft. Ja. Toch? Dank okay. je. wel. Ja, graag gedaan. Dank meneer Van der Hal, dit was aflevering 2494. Morgen ontvangen wij Yvonne Jaspers van Boerenzoek Goud. Tot dan. Radio 1. Nee. Kunststoff. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.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 John Hyatt. Collected. Drie cd's. 57 songs. Voor nog geen 20 euro. John Hyatt. Collected. Dit is Radio 1.